10 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De marechaussee heeft de normale procedure gevolgd... toen de Turkse zanger Arif Saak Nederland vorige week twee keer binnenkwam. Dat staat in een verklaring van minister Leers. Hij schrijft dat er geen sprake was van racisme of respectloos gedrag. De Turkse zanger van 67 had een concert in Nederland afgezegd... omdat hij naar eigen zeggen zo lang werd ondervraagd op Schiphol... dat hij het eerste vliegtuig terug naar Istanbul pakte.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 De Duitser Andreas Blum is benoemd tot directeur van het Groningen Museum. Hij is de opvolger van Kees van Twist, die in december opstapte vanwege de enorme schuldenlast van het Groningen Museum. Blum is nu directeur van een museum in Keulen. Het Nederland is voor hem geen onbekend terrein. Tussen 1993 en 2005 was hij in Amsterdam hoofdpresentatie van het Van Gogh Museum. Een noodinjectie van de gemeente Groningen behoede het museum in februari voor een faillissement. En in ruil daarvoor wilde de gemeente wel zeggenschap bij de aanstelling van een nieuwe directeur. Het weer vraagt droog en helder. In het binnenland koelt het af tot iets boven het vriespunt. Morgen overdag wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Da 2 Den Bosch richting Eindhoven... tussen het knooppunt Vught en Bokselnoord 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Daar is de weg bij knooppunt De Stok dicht... en dit heeft te maken met een spoedreparatie aan het wegdek.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 Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, wat zou het mooi zijn. Nederland-Duitsland op 1 juli in de EK-finale en dan winnen naar strafschoppen. Nou, zometeen legt Albert Stuyvenberg uit hoe dat moet. En ook voor Hans de Koning staat er een finale te wachten. Zijn Helmansport speelt morgen de eerste van de twee beslissende wedstrijden tegen VVV. Inzet is een plek in de eredivisie, maar de Koning zet zijn spelers joppen en hier op de bank... Want ze vragen zich af of het wel slim is om tegen VVV te spelen. Bij die club hebben ze namelijk net een nieuw contract getekend. Nou, ja, het is gewoon zo dubbel. We kunnen het nooit ergens goed doen. En uiteindelijk hebben we Jon neem het mee naar huis. En dan komen we de zo op terug. Ook waren we aan de vooravond van de Champions League finale bij Arjen Robben. We vroegen ons af, hoe gaat het eigenlijk met hem? De laatste... Uh... Zo de laatste twee maanden, drie maanden gaat het, uh, gaat het allemaal weer pijnvrij... En, en gaat het allemaal weer uh, fysiek gewoon weer goed. En we gaan praten over kitesurfen. Die sport wordt in 2016 olympisch. Ik zat zelf in de auto en uh, ik werd gebeld. had ik echt zoiets van, ah, nee, dan moet ik echt een paar keer checken op internet. Uh, toen ik zag dat het, uh, dat het dus echt olympisch was, daar, nou, gewoon te gek. Straks meer over Katja Ze is de nummer 1 van de wereld... en kwam vandaag in actie bij de World Cup in Scheveningen. Maar goed, ik zei het net al. Stel je voor 1 juli Nederland-Duitsland. En dan na strafschoppen winnen. Albert Stuyvenberg, dat is de coach van Oranje onder 17. Die zijn vanavond in Slovenië Europees kampioen geworden. In een kraker van een finale tegen Duitsland. Albert Stuyvenberg, goedenavond. Goedenavond. 90 minuten zijn voorbij. 1-0 achter. En dan? Nou, het zijn iets minder minuten. Ja, sorry, 80. Nee, niet kwalijk. Ja, 80. Het zijn er inderdaad 80 plus nog een paar. Ja. En uh, ja, dat was dat moment uh, die heb ik. En uh, dat was het moment dat wij, uh, ja, dat wij natuurlijk de 1-1 uh, maakten uh, in de allerlaatste seconde. Dat was natuurlijk een enorme opluchting en, en bevrijding. En, uh, en toen kwamen inderdaad de stafschroepen. Ja. Maar, maar Beschrijf die 1-1 is. Nou, dat, dat is wel een hele bijzondere goal. Ik moet zeggen, de Duitsers kwamen direct uh, na de rust op voorsprong. En we uh, hebben een hele sterke ploeg. En uh, we hadden heel veel moeite in, in de tweede helft om tot kansen te komen. Maar we zijn toch blijven geloven in, uh, in die laatste kans. En ik moet een uh, groot compliment geven aan het team dat hij uh, dat dan toch nog valt in de laatste seconde. Het is een, uh, een alles of niets poging waarin uh, de voorzet van rechts naar links komt. En uh, ja, Elton die doet dat geweldig. Die neemt hem aan in de 16, en die, die plaatst hem in de verre hoek. En, en dat was natuurlijk uh, ongelooflijk... Uh, blijdschap wat volgde. Ja, en vervolgens geen verlenging. Waar, waarom is dat eigenlijk? Nou, dat hebben ze een, een, twee jaar geleden denk ik afgeschaft. Wij hebben al eerder, want ik ben al een postjecoach bij onder zeven, maar in 2009 we je nog helaas in de verlenging van Duitsland in Duitsland. En uh, nou, ze hebben toch gemeend om dat uh, terug te brengen naar strafschoppen. De precieze reden weet ik niet. Ik denk ook dat het gewoon in de belasting van de spelers zit. Omdat je natuurlijk al uh, dan vijf hele zware wedstrijden hebt gespeeld. Om um dan ook nog eens een verlenging te spelen. is eigenlijk een beetje te veel van het goede. Ja. Be Begrijp ik nou goed dat het uw derde finale was in een EK tegen Duitsland? Ja, ja we, uh, afgelopen vier seizoenen hebben we drie keer in de finale gestaan. En uh, dit was de derde tegen Duitsland waarvan we nu twee hebben gewonnen. Ja. Dus uh, u weet inmiddels hoe het moet? Nou, dat blijkt. Ja, zeg, het, was, het was echt een gekke huis op het veld. Logisch natuurlijk, want je, ja, je gelooft er toch niet meer in dat je dat wint als de 80 minuten voorbij zijn en je 1-0 achter staat. Hoe groot was het feest in de kleedkamer na afloop? Nou, dat geloof was er wel, hè, want anders gebeurt het ook niet meer, naar mijn idee. Ik vind juist de kracht van het team, is wel gebleken ook in dit toernooi, dat, dat ze altijd bij elkaar blijven, ook als ze op achterstand komen. En als je bij elkaar blijft, dan, dan zorg je ook nog voor dat je in die laatste seconden... want zo gebeurde het namelijk ook in de halve finale tegen Georgië... scoorde ook nog twee keer in de laatste minuten... dat je dan toch nog die kansen weet te creëren. Je geeft jezelf dan nog de kans en, en dat gebeurde ook nu. Ja, en als je dan de strafschoppen eh, wint, dan is de ontlading natuurlijk enorm... en dan is het één groot feest. En, ja, Ik moet zeggen, het stopt nog niet. Hè. We gaan nog even door, denk ik. Ja, wou ik zeggen. Wat gaat er nog gebeuren? Nou, we hebben net gegeten uh, de jongens uh, gaan zich dadelijk eventjes omkleden. We moeten ook de spullen bij elkaar uh, gaan brengen, omdat we morgenochtend vroeg om vijf uur weer gaan vertrekken met de bus richting het vliegveld. Maar we gaan eventjes uh, met elkaar ontspannen richting de stad naar een, een bepaalde tent die we, die we hebben afgehuurd. Dus daar gaan we gewoon... Uh, uh, even feest vieren met elkaar. Dat hebben ze ook wel verdiend. Ja, nou is de ontvangst van de uh, uh, van Radio 1 in Slovenië, zeker na het verdwijnen van de wereldroep, niet zo heel erg goed. Dus u kunt vast wel tegen ons zeggen wat u zo tegen de spelers gaat vertellen. Nou, ik ga, ik, ik ga ze dadelijk niet zo heel veel meer vertellen. Er zijn andere mensen die uh, de complimenten hebben gegeven aan de jongens. Ik ga dadelijk uh, eigenlijk morgen in de bus ga ik het afsluiten met de jongens. Ik ben natuurlijk een hele trotse coach, dat mag, dat mag logisch zijn. En uh, dat ga ik ze ook vertellen. Nou, dat weten ze eigenlijk ook al van me. Maar goed, uh, het zijn natuurlijk enorme mooie ervaringen... die die spelers ook weer meenemen in hun ontwikkeling als speler. Uh, en dat nemen ze ook weer mee naar hun clubs. Dus iedereen wordt er beter van. Ja, tot slot. Gaan we nog veel horen van dit, uh, van dit Oranje onder 17 in de toekomst? Hebben ze potentie? Nou ja, als je... Europees kampioen wordt, dan kan je natuurlijk wel wat. Maar ik moet zeggen, en dat, dat gold ook voor de Europese titel van vorig seizoen... ook dat is een teamprestatie geweest waarin het individu zich pas kan onderscheiden. En dat moet ook nu blijken. Hè? Ik denk dat er zeker weer een aantal uh, veelbelovende spelers bij zit... die hopelijk weer de stappen kunnen gaan doorzetten naar het eerste elftal. En uh, ja, ik, neem, ik neem aan dat we nog wel een aantal jongens gaan, gaan terugzien op televisie. Ja, oké. Okay. Nou, veel plezier nog. Geen alcohol, hè? Uh, nee, zeker niet. Dat wou ik even horen. <laughs> Dag. Oké, okay, doei. doei. Spears en Baby One More Time. Bijna kwart over tien. En dan langs de lijn op Radio 1. Engeland begint in de stemming te komen voor het EK voetbal. Vanmiddag maakte de bondscoach Roy Hudson zijn selectie van uh, 23 man bekend. Correspondent uh, Arjen van der Horst die heeft dat gevolgd natuurlijk. Uh, heeft het veel Eigo, stof doen ja, met... opwaaien weer? Nou, twee beslissingen die wel opvallen. Eén, John Terry. De man die twee maanden geleden nog zijn aanvoerdersband verloor... Die gaat mee. Dat is opvallend omdat hij ja, toch een voetballer in opspraak is. Hij is aangeklaagd voor racisme. Die rechtszaak begint vlak nadat het EK geëindigd is. Maar goed, hij is in vorm. De bondscoach heeft hem nodig. En vandaar dat hij hem alsnog geselecteerd heeft. Iemand die niet meegaat, en dan komen we bij twee, is Rio Ferdinand, de verdediger van Manchester United. Uh, net als Terry is hij een van de, van de oudgedienden van dit nationale elftal. Al sinds 1997 komt hij uit voor Engeland. Was het dan ook een ja, moeilijke beslissing, zegt Hodgson, maar hij heeft toch besloten hem thuis te laten. Hmm. En wat heeft de bondscoach uh, voor smoes verzonnen om hem niet mee te nemen? Nou ja, daar is druk over gespeculeerd. Hij heeft het bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van John Terry. En dat is ook weer niet los te zien van die racismezaak. Terry uh, die is ervan beschuldigd dat hij racistische uitspraken heeft gedaan... tegen de voetballer Anton Ferdinand. Nou, dat is de broer van Rio Ferdinand. Dat zorgde voor nogal uh, wat frictie, zoals je kan verwachten tussen beide spelers. Maar de bondscoach zegt, dit heeft geen rol gespeeld. Dit is een beslissing puur op basis van voetbalkwaliteiten. Ik had to decide on the basis, basically, of what I've seen in, in, in recent months. And in particular influenced also to some extent by the fact that Rio hasn't played so much since the World Cup and has only played once for England in the last year. It was a hard phone call to make, of course. But I can only hope that Rio can accept my decision and understand... Dat is based purely on football and nothing else. Ja, het was een moeilijk telefoontje, zegt hij, maar je hoopt dat Ferdinand het zijn beslissing begrijpt. Ja, in feite zegt hij, Ferdinand is niet meer de betrouwbare verdediger die hij eens was. Niet bij Manchester United, ook niet bij het nationale elftal. Had het afgelopen seizoen last van blessures, liet vaak gaten in de verdediging vallen. Ja, sinds het WK van twee jaar geleden heeft hij ook niet zoveel meer gespeeld voor het nationale elftal. En Hodgson zegt dan ook, dit is een beslissing puur op basis van zijn voetbalkwaliteiten. En daarom gaat hij niet mee. Ja, wordt hij geloofd? Nou, ik denk het wel, want uh, uh, in de analyse heeft u wel gelijk. Ferdinand is uh, duidelijk ouder aan het worden. Is niet meer de betrouwbare verdediger. Die was altijd ja, toch wel al de rots in de branding voor Engeland achterin. Dat is hij toch al twee jaar niet meer. En ook bij Manchester United wordt toch ook stilletjes aan aan zijn kwaliteiten getwijfeld. En als de bondscoach zegt: nou, laat puur voetbalkwaliteiten de afweging maken. nou, dan heeft hij waarschijnlijk wel de juiste afweging gemaakt. Ja. Goed. En het komt dan goed uit dat Terry en Ferdinand uit elkaar kunnen worden gehaald. Nou, dat dat Verkomt... probleem heeft hij wel opgelost ja, natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Er komt weer een volgend uh, relletje tijdens het uh, EK. Nou, verder nog uh, verrassingen in de selectie? Nee, niet echt. Behalve dat besluit over Ferdinand wel. Uh, de bondscoach lijkt toch wel weer voor die oude garde te hebben gekozen. Hè? De zogenaamde gouden generatie. Lampard, Gerrard, John Terry... Uh, um, um, Wayne Rooney ook. En dat laatste is to ja, misschien toch wel een opvallende keuze. Want hij is de eerste twee wedstrijden geschorst van het EK. Er zit ook wel wat jongbloed bij. Maar ja, de kern vond echt uh, toch die oudgediende groep. En die mogen het nog één keertje proberen. Goed. Uh, de stemming in Engeland. Wat, uh, wat verwachten ze van deze ploeg? Eh. Uh, dat is wel ongebruikelijk wat ik nu meemake. Die, die verwachtingen zijn vrij laag gespannen. Uh, normaal is het zo, eigenlijk de afgelopen 50 jaar... al sinds de Engelsen dat WK van 66 hebben gewonnen... denken ze al 50 jaar lang dat ze altijd enorme kansen hebben zijn... op welke titel dan ook. Uh, dit keer is het uh, uh, anders. En dat kun je ook echt zien. Hele goede graadmeters zijn altijd de boekies, de wetkantoren. Nou, je weet dat je hier op alles kan gokken wat los en vast zit... Nou, het EK is traditioneel een van de grote gokevenementen. Wat zie je normaal de afgelopen 10, 20 jaar? Ja, dan rekenen ze Engeland altijd tot de grote kanshebbers. staan ze altijd eerste of tweede. Dat heeft niet te maken met de inschattingen van de bookies zelf. Dat is puur het gevolg dat dus grote aantallen Engelsen hun geld inzetten op Engeland. Dat beïnvloedt de kansberekening. Dit jaar is dat echt anders. Alle wetkantoren laten hetzelfde rijtje in feite zien. Nummer 1 is Spanje, nummer 2 Duitsland en dan 3 komt Nederland. En pas 4 vierde is Engeland. Dan zou je denken, ja dat is nog vrij optimistisch. Maar ja, dat is al een groot verschil met de andere jaren. En laat eigenlijk zien dat die verwachtingen bij de Engelsen erg laag gespannen zijn. Oké, okay, nou, er was nog meer voetbalnieuws trouwens vandaag. Kenny Douglas stopt als coach van Liverpool. Ik neem aan vanwege de slechte resultaten... Ja, dat is wel duidelijk. Uh, Liverpool die heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd... en komt toch niet verder dan ja, de middenmoot in de Premier League. Uh, tot een paar jaar geleden was het ook nog een van de vaste deelnemers... van de Champions League namens Engeland... Maar ja, dit keer halen ze zelfs UEFA-cup-voetbal niet meer. Dit seizoen kwamen ze ook niet verder dan een achtste plaats. En dat heeft hem uh, ongetwijfeld de das uh, omgedaan. Er zit ook wel een zekere ironie in. Want het was uh, Dalglish die uh, Hodgson opvolgde als coach van Liverpool. Want Hodgson werd al na zes maanden ontslagen vanwege falen. Hodgson is nu de bondscoach. Dalglish mag het nu uh, vanaf zijn vakantieadres allemaal zien. Want hij is werkeloos. Oké, okay, dankjewel Anjan van der Horst, was dat vanuit Engeland. In de ronde van Italië stond vandaag de langste etappe op het programma. Die ging van Assisi naar Montecatini Terme over een afstand van 255 kilometer. U hoort verslaggever Sebastian Timmerman. Voor de vijfde keer in deze ronde van Italië zagen we Massa Sprint. En voor de vierde keer ook een behoorlijke valpartij in de aanloop naar die sprint in de smalle straten van Montecatini Terme. Een bocht naar rechts en daar was het raak. Sasha Modelo ging onderuit, naar Vardauskas viel ook, Impy viel ook. Maar bijvoorbeeld Mark Cavendish, de wereldkampioen, zat ervoor. Maar Cavendish moest wel inhouden omdat een van zijn ploeggenoten... Jerome Thomas met zijn voet uit het klikpedaal moest in die lastige bocht. En dat was weer in het voordeel van de man die achter Cavendish de sprint aanging... Roberto Ferrari uit Italië. Die kennen we nog van vorige week. Toen kreeg hij de woede van de hele wielenwereld over zich heen... toen hij een massale valpartij veroorzaakte in Horsens. Nu haalt hij zijn sportieve revanche. Hij wint voor Kiki, Veitkoes en Cavendish. Voor de Nederlanders was het een wat mindere dag. Tom Lezer geeft op. En er zijn nog vijf Nederlanders over in deze ronde van Italië. Morgen wordt er weer geklommen. Joaquin Rodriguez is nog steeds de leider... en heeft 17 seconden voorsprong op de Canadees rijder Hesjedal. Jenning Huizinga van de ploeg is winnaar geworden van de tweede etappe van Olympia Stoer. Na 158 kilometer van Ulf naar Gendringen blijft bij Koetsnetsov en Freiberg voor in de sprint. Huizinga is nu ook leider in het algemeen klassement. En Marichelle de Jong heeft zich bij de wereldkampioenschappen boksen... geplaatst voor de halve finales. In de kwartfinale won ze overtuigend van een Australische K. Scott. De Jong ging als, ging als uh, nummer 1 van de wereldranglijst naar China. Daar wordt het gehouden namelijk. En er wordt dus veel van haar verwacht. Maar de echte topvorm heeft ze nog niet te pakken. Nee, nee. Ik, uh, die hadden we wel meer uh, vorig jaar in de WK. Toen zat ik al meer in een flow. Het is nu uh, het is wel een totaal heel andere toernooi... als ik dat wel uh, mag vergelijken met al die andere WK's. Ehm... Uh, ja, ook heel erg verrassend. Uh, juist tegenstanders die uh, favorieten zijn en uh, waar men wel zeg maar, uh, verwacht had dat ze uh, op de Spelen staan, die, die liggen allemaal eigenlijk gekruid. Dus uh, ja, dat, uh, dat heeft eigenlijk niemand verwacht. De Jong kan zich uh, niet plaatsen voor de Olympische Spelen. Ze verloor voor het WK de onderlinge strijd, misschien weet u het nog, van Noeska Fontijn om mee te doen in de Olympische klasse. Fontijn lukte het gisteren niet om een Olympisch ticket te verdienen, maar de Jong leefde in China wel mee met haar voormalige concurrenten. Ja, kijk, het is precies zoals met voetbal natuurlijk, eigenlijk uh, Feyenoord zijn we natuurlijk ook geen vrienden van elkaar. Maar uh, ja, als inmiddels elf voetballer voetballen, dan uh, is het gewoon één team en uh, we stelen elkaar. Ik heb echt met, uh, met klamme handen uh, zweten op de stoelen uh, gezeten en natuurlijk wel gehouden dat we het gaan redden. En je bepaalt natuurlijk ook fijn dat je net met één punt verlies, dat je niet door kan gaan. Geen Nederlandse bokster dus op de Olympische Spelen. De Jong probeert de wereldkampioenschappen nog goed af te sluiten met een titel. Vrijdag moet ze weer de ring in voor de halve finale. Badoulina uit Oekraïne is dan de tegenstander.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 If the skies get rough... I'm giving you all my love... I'm still looking up... Jason Brez and I Won't Give Up. Tim Visser. Tim Visser debuteert in de Schotse rugbyselectie. Tim Visser inderdaad. Pretty Dutch name voor de Scots. Tim, goedenavond. Goedenavond. Ja, je speelde in Nederland... Voor Hilversum en toen? Nee, nee, nee, inmiddels al lang niet meer. Ik zit, nee, uh... je, je speelt dé, zei ik ook, in Nederland. Sorry, ja, ja, ja. ja, nee, ja, ja, ja. Ik, uh, <laughs> ik zat inderdaad bij Hilversum vroeger. Daar, uh, daar is het verhaal eigenlijk begonnen. En uh, ik heb een tijdje in Engeland gespeeld in de Premiership. En sinds uh, de laatste drie jaar zit ik in Edinburgh. Ja, maar dit is wel heel kort door de bocht. Ja, natuurlijk. Nou, uh, zo snel is het allemaal niet gegaan inderdaad. Uh, het heeft een lange tijd geduurd natuurlijk. Ik, uh, ik speelde op de Amsterdam Sevens toen ik 16 was... Uh, wat uh, natuurlijk volgende week is in, in Nederland. Um, ik uh, ben daar gescout door Newcastle Falcons... en uh, ben doormiddels... Uh, ben ik daar door de Academy heen geweest. Uh, heb drie jaar daar uh, in het eerste gezeten... en uh, regelmatig gespeeld en heb toen... Uh, een uh, uh, gevlucht naar, uh, naar Edinburgh en uh, heb hier nu drie jaar gespeeld en uh, door de rug die regel dat als je drie jaar in een land speelt en nog nooit van ander land uitgekomen bent, mag ik nu voor Schotland uitkomen. Ben je drie jaar geleden echt bewust met dat project begonnen? Van de, uh, vanaf nu ga ik gewoon uh, drie, drie jaar lang? Want ik wilde... Nee, helemaal niet. Ik wilde uh, ik naar Edinburgh toe omdat het een goede club is, uh, met veel ambitie, er werd goed rugby gespeeld en uh, er werd veel gewonnen. En uh, de faciliteiten hier zijn uh, van wereldklasse. We hebben een, een wereldklasse stadion met, uh, met faciliteiten om te trainen. En het was gewoon uh, ja, heel erg goed geregeld hier. En, en daarom wilde ik gewoon heel erg graag naar Edmond toe. En uh, die move is toen, toen waargemaakt. En uh, ja, ik begon meteen eigenlijk heel erg goed te spelen in de competitie. Ik werd top, uh, top try -scorer. en dat heb ik de laatste drie jaar gedaan. En uh, ja, toen, toen begon eigenlijk het... Uh, het verhaal over dat ik misschien Schotland uit kon komen. Ja, maar wanneer, wanneer, is, wanneer is toen? Hoe lang geleden begon dat te spelen? Ja, zo'n zo jaartje of twee jaar geleden na mijn eerste seizoen. Uh, de journalisten hier kwamen er eigenlijk een beetje achter dat ik nog nooit in Nederland had gespeeld en, en dat ik natuurlijk Schotland kan spelen als ik hier drie jaar zou wonen. Hm. Dus uh, toen begonnen de, de geruchten een beetje en uh, die zijn eigenlijk nooit gestopt. Nee, en, maar er is een moment geweest dat het echt heel erg reëel werd. Wanneer was dat? Ja, ja, voor mij persoonlijk eigenlijk maar uh, een paar maanden geleden pas. Je ik kijk uh, de, de media hier, uh, die, die gaan al twee jaar helemaal gek over en elke keer als ik een interview geef, dan is het weet je wanneer ga je voor Schotland spelen? Wil je voor Schotland spelen? En ik heb altijd gezegd van ja, ik, ik concentreer me liever op Edinburgh, ik wil me op de competitie concentreren, want ik, ik kan niet voor Schotland spelen. En uh, ja, ik, ik, ik concentreer me liever op de dingen die ik wel kan beïnvloeden. En, en dat heb ik eigenlijk, dat ben ik blijven zeggen. En, en eigenlijk een paar maanden geleden ging het eigenlijk pas door mijn hoofd dat het nu wel erg dichtbij kwam. En, en toen heb ik ook uh, bekendgemaakt dat ik, dat ik erg graag van Schotland zou willen spelen. Ja. En uh, ja, nu ben ik uh, geselecteerd. Ja, nou, oké, okay, dan, dan, dan krijg je een belletje waarschijnlijk. Of ik weet niet hoe dat gaat. Dat gaat toch, neem ik aan, ja, voor je persoonlijk. En een belletje dat je geselecteerd bent. Maar wie heb je toen als eerste gebeld? Uh, mijn vader. Mijn vader in, uh, in Zewolde. Die woont nog steeds... Uh, lekker in Nederland en uh, ja die kreeg natuurlijk dit cadeautje. Ja. En wat zei die? Ja erg trots. Uh, hij is natuurlijk trots Nederlander en uh, hij heeft 67 keer voor Nederland gespeeld als aanvoerder ook. Dus uh, ja meer Nederlands kan het natuurlijk niet worden, maar hij weet dat als ik op topniveau wil spelen dat ik ...dat ik hier uh, beter aan de bak kan dan, dan dat ik voor het Nederlandse team speel die uh, 38 in de wereld zijn op dat moment. Dus kijk, als ik uh, tegen de beste landen in de wereld wil spelen, ja, dan, dan, dan kan ik beter voor schot aan uitkomen. En hij is hartstikke trots dat ik het uh, tot, nu, tot nu zo uh, ver geschopt heb. Ja. Je vertelt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar dat is het niet hè, dat weet je. Nee, nee dat is het zeker niet. Ik bedoel, uh, ik ben de eerste Nederlandse rugby die ooit professionals gegaan... En... Er zijn er op het moment maar twee. Uh, mijn broertje, de, de andere. Uh, en ja, uh, de, natuurlijk, uh, ik heb aardig wat, wat ter gewonnen laat drie seizoenen. Maar uh, het gaat op het moment erg makkelijk voor mij. Uh, het succes blijft maar komen. En ja, dan, dan, dan begin je er ook steeds makkelijker over te praten, inderdaad. Ja, ja. En je broertje, is het mogelijk dat je broertje ook in Schot, voor Schotland uitkomt? Of nee, is... nee, nee, mijn broertje heeft al zes keer voor een Nederlands team gespeeld. Ah, dus het... die, blijft, uh, die blijft lekker voor Nederland spelen. Ja, misschien speel je een keer tegen hem. Ja, misschien wel. Als, uh, als Nederland het ooit zover schopt, dan, uh, dan zou het leuk zijn, inderdaad. Ja, ja. kun je je voorstellen, zeg. Um, <lacht> nou, binnenkort een oefentrip naar Australasia. Ja. Hoe zeg je ja, dat in maar... Engeland? Ja, Australasie. Australasie ja, we, gaan, uh, we vliegen volgende week donderdag uit naar Australië. Daar hebben we uh, één testwedstrijd. En dan vliegen we door naar uh, Fiji en Samoa, waar we ook allebei tegen spelen. Ja, en dan volgend jaar de Six Nations Cup? Het Walhalla? Ja, ja. ja later dit jaar natuurlijk uh, de Autumn Internationals. Wij hebben dit jaar in Nieuw-Zeeland. Zuid-Afrika en Tonga in, uh, in Schotland in de herfst. En uh, inderdaad, dan uh, de volgende wedstrijd daarna is de, de beroemde Sick Nations. Ja. Heb je wel eens tegen jezelf wauw gezegd? Uh, tot nu toe nog niet. nee. Ik, uh, ik blijf gewoon lekker vooruit denken en, en doen wat ik doe. En uh, ik wil eigenlijk pas wauw zeggen als het allemaal een keer voorbij is. Als ik, uh, als ik met rust op pensioen ga. Ja. Zeg, stel je even voor, het is uh, 5 juni. Uh, ja. Australië uit, je eerste wedstrijd. Newcastle in New South Wales. In, uh, in Australië dus. En uh, het volkslied uh, gaat klinken. Ga, hoe, hoe ga je daar dan staan, met je hand op het hart en meezingen of hoe gaat dat? Nou, zeker meezingen. Ja, ik vind uh, als je voor een land gaat uitkomen, wat natuurlijk een hele eer is, dan moet je ook een volle bak meedoen. Uh, anders is het natuurlijk een schijnheilige bedoeling. Wacht even, dan gaan we niet schijnheilig doen. Het, uh, het woord is aan jou. <laughs> Oh, Kom maar. Ja, nee, nee, nee, ik hou hem nog even lekker. Was ik je hou hem nog even lekker vast voor uh, bij wie inderdaad. Ja, dat is een flauw. Ken je de tekst wel? Ja, bijna wel, bijna wel. Maar nou, niet helemaal. Dan doen we de eerste twee zinnen dan. Oh, ja, ik ken hem wel, hè? Ja, ja, we ik we hou hem nog even vast, want word ik helemaal de emotioneel. Ja ja, ja, ja, ja. echt Heb je dat echt? Nee, dan waarschijnlijk wel, nu natuurlijk niet. Maar als je daar staat, er uh, staan waarschijnlijk 60.000, 70.000 mensen. En uh, je gaat, uh, gaat uh, op een land uh, vertegenwoordigd, dan, dan is het misschien wat anders. Ja, maar ja, uh, dat kan ik op het moment niet zeggen, want ik, uh, ik sta er nog niet. En ik heb er nog nooit gestaan, maar het wordt zeker een speciale bedoeling. Ja, ja en je shirt bewaren kan ik me voorstellen, hè? Ja, inderdaad, natuurlijk. Ja. Nou, ga ervan genieten. Ja, doe ik. Leuk om je even gesproken te hebben. Goeie reis en, uh, en ja. heel veel succes uh, voor Schotland. Ah, hartstikke bedankt, Dankjewel. Dag. Hoi. Tim Visser was dat, die dus een uh, debuut gaat maken in de Schotse rugby selectie. 5 uh, juni Australië uit Newcastle en dan de Fiji, uh, tegen Fiji ook nog op de Fiji. En Samoa, die kan daar spelers ook nog tegen op 23 juni. Dus het uh, wordt een prachtige trip voor hem. Het is inmiddels over half elf. We gaan het hebben over kitesurfen. Begin deze maand uh, werd het kitesurfen, misschien heeft u het meegekregen, gepromoveerd tot Olympische sport. In Rio de Janeiro zal het plaats, uh, de plaats innemen van het windsurfen. En voor Nederland biedt dat de nodige perspectieven. Want ons land is goed in kitesurfen. Zowel bij de freestyle-variant als bij het racen. De discipline die de Olympische status heeft gekregen. In de Scheveningen wordt deze week de World Cup gehouden. En daarom ging Floris van eens kennis maken. En liet zich rondleiden door een van de nieuwe helden die deze sport gaat leveren. Katja Rozen, de nummer 1 op de wereldranglijst bij het racen. Katja, we zijn nu op het terrein gekomen van ja, waar de, de World Cup uh, kitesurfen wordt gehouden. Het strand hier bij Scheveningen. Waar moet je als eerste heen? Nou, hier op het evenemententerrein moet ik als rider natuurlijk eerst naar, naar de Riders Lounge. Daar kunnen we eten en drinken krijgen. En daarnaast zit uh, The Garage, zoals ze noemen. En daar hebben wij al onze materialen liggen voor de wedstrijd. Oké, okay, laten we er maar even heen gaan. Ja, prima. 5, 4, 3, 2, 1, Mark. We zijn aangekomen in uh, ja, gewoon een uh, grote tent... Ja, dit is uh, de riders uh, uh, ja, area waar we dus echt alle materialen hebben liggen. Je ziet hier ook uh, ja, overal hoopjes, uh, kites, boards, uh, kleding, wetsuits. Uh, alles ligt hier te drogen natuurlijk van de mensen die net het water op zijn geweest. En uh, de boards en de kites liggen klaar om uh, straks het water op te gaan. Waar liggen jouw spullen? Uh, die liggen hier links in het midden. Dan is dit neem ik aan van jou. Dat zit in een tas van een supermarkt. Wat kost dit allemaal? Uh, nou, dat kost wel aardig wat. Uh, Zo'n raceplank uh, ja, tussen de 1500 en 2000 euro. Uh, een kite uh, rond de 1200 uh, euro uh, nieuw. Uh, een wetsuit. Nou, dat, uh, nou, in Nederland heb je natuurlijk een winterwetsoet nodig. Echt een lekkere, dikke, dat je bestand bent tegen de kou. Uh, ja, ook iets van uh, 200 euro. Maar dan heb ik het over de nieuwe prijzen. Tweedehands uh, kan je wel een flink stuk goedkoper uit zijn. Uh, Deze was een vader. Ja, dit wordt wat die niet 27. Die wat ja, 27 en 28. 28, 29 en 30 is langer. Oké, okay, fantastisch, ja? bedankt. Uh, ik ben Juri Zoon, uh, 22 jaar. Ik kom uit Nederland en uh, ik ben professioneel kitesurfer. In uh, 2011 uh, heb ik uiteindelijk uh, de wereldtitel weten te bewachtigen. En op het moment dit jaar sta ik uh, tweede in de Kite surf wordt olympisch, jij hebt er niks aan. Niks is een heel groot woord, maar het is niet mijn discipline. Ik hou het echt bij, uh, bij freestyle. Um, Daarentegen ben ik wel heel blij dat het race olympisch is geworden. Want uh, ja, het trekt de kitesport toch wel, toch wel mee. Het trekt meer erkenning. Dus daar ben ik wel heel blij om. Maar voor 2016 uh, ben ik er nog even niet bij. Want is het wel iets wat jij als freestyler hebt, een olympische droom? Ja, zeker weten. Ik ben uh, Europees kampioen geweest. Ik ben uh, Nederlands kampioen geweest. Vorige wereldkampioen. Dus ja, uiteindelijk, ja, er mist nog wat. En dat is die, die gouden plak. Dus dat is wel, uh, uiteindelijk is dat wel een, uh, een droom... Die ik wel heb. En het mooiste zou natuurlijk zijn dat het de freestyle wordt, maar ja, daar huiver ik nog een beetje voor dat het gewoon uh, racen blijft. Voor alle toeschouwers: de rode vlag gaat naar beneden en wordt verruild voor uh, de gele. Want, uh... Dus is jullie plek. Ja, dit is de Riders Lounge. En zoals je voelt is het hier lekker warm. We kunnen hier een lekker een kopje koffie, thee of een broodje eten. En ja, hier komen we echt even bij. Want zoals je buiten hebt gevoeld, als je een tijdje staat is het toch best wel, best wel fris. Tussen alle wedstrijden door sta je toch maar op het strand en ben je nat en koud. En dan is het heel lekker als je hier binnen even lekker op je, tot rust kan komen. Zeg maar. Wat zijn dit voor soort mensen? Um, nou, hier zitten vooral freestylers op dit moment. Uh, omdat uh, zo meteen uh, weer uh, begonnen wordt met de dubbele eliminatie. En uh, dat is dus de tweede kans voor alle, alle freestylers. Maar moet ik dan uh, dit soort mensen vergelijken met windsurfers, snowboarders, of misschien wel, wel, wel skateboarders? Um, nou ja, uh, eigenlijk uh, van alles wat. Uh, ja, In principe, kitesurfers zijn gewoon kitesurfers eigenlijk. <laughs> ja, je kan ze best... Uh, ja, ik denk een combinatie eigenlijk van alle, alle sporten samen. Het zijn gewoon mensen die, uh, die gek zijn op, uh, op actie, op uh, spektakel, maar ook op, uh, op water en op wind. Heat 27 will bewonal in de uh, red Lycra en Soto in white. Waarom zijn wij in Nederland zo goed met kitesurfen? Ja, ik heb geen idee. Misschien is het toch wel gewoon uh, de drive die wij hebben, zodra het een beetje waait dan. Ja, dan begint iedereen dan zenuwachtig te worden en dan moeten we naar het water toe en dan moeten we kijken. Ik denk toch in andere landen dat je het wel een stuk minder hebt. Dan is het van, uh, nou, als het warm is en zonnig, dan is het van, ah, weet je wat, ik wacht nog wel even. Ik, ik ga zo wel of ik ga morgen wel. Ja, Nederlandse verdraad waait, dan, dan moet er gevaren worden, weer of geen weer. Er moet gevaren worden. En dat is denk ik toch wel ja, de drive die, uh, die wij als Nederlanders hebben. 5 minuten 30 op de klok, indruk maken op de jury, dat is uh, waar het om gaat. Het ziet er natuurlijk super spectaculair uit hoe hoger ze springen. Dat levert natuurlijk fantastische plaatjes op. Waarom ben jij een topsporter en geen avonturier? Uh, nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik beide ben. Maar ik ben wel heel erg competitief. Uh, dus uh, ja, ik, ben, uh, ik wil gewoon heel graag winnen. Um, maar daarnaast vind ik het ook echt fantastisch om uh, ja, door die wedstrijd dus de hele wereld om te reizen. En uh, dat, dat doe ik dus ook altijd als ik een wedstrijd ergens heb. Pak ik er een paar dagen extra bij om, uh, om ook wat van, het, uh, van de omgeving te kunnen zien. Want uh, ja, elke plek is weer uh, nieuw en uh, kan je weer nieuwe dingen ontdekken. Dus dat uh, vind ik ook wel weer heel erg gaaf. Gaan wij met z'n allen vallen voor het kitesurfen? Ik denk dat uh, Nederlands behoorlijk gecharmeerd zal zijn van, uh, van de kitesurfer. voor 3... 2 1 En dat was het einde van Heat 27. Drie minuten transitietijd. Voordat de 7 minuten heattime van Heat 28 gevaren zal gaan worden. Dat was het Kite 7 in Scheveningen met Katja Roos in de bijdrage van Floris van Hoorn. Naar het voetballen. Vorig jaar speelde RKC nog in de eerste divisie. Morgen en zondag speelt de ploeg tegen Vitesse een play-off om Europees voetbal. Het kan verkeren. Verdediger Enrico Drost verklaart het succes. Ja, ik denk uh, dat we gewoon echt een team zijn. En ik denk dat dat. Uh, ja, het is een beetje cliché, maar. Ja, als je ziet hoe het met elkaar omgaat. En. Uh, ja, dat maak je denk ik niet bij andere clubs uh, mee. Hoe wij met elkaar. Uh, ja, af en toe ook uh, lekker op stap kunnen gaan. En uh, ja, ze zeggen van. Uh, ja, dat moeilijk gescheiden kunnen houden. Maar ik denk dat het toch wel. Uh, ja, voor ons een beslissend iets is. Is er ook iets bij jullie wat zegt van.? Uh, we zijn een kleine club met wat huurlingen. en wat jongens die overal een beetje niet gewaardeerd werden. We willen laten zien dat we het wel kunnen. Ja, dat speelt zeker ook mee. Ja, als je ziet Evende uh, of... Uh, de Snow. Ja, Snow en uh, Jeroen Zoet, hoe die uh, dit seizoen spelen. En gelukkig uh, bleef er nog wel een redelijke kern uh, van vorig seizoen over. Dat was ook wel uh, belangrijk, denk ik. Want uh, ja, als je tien nieuwe spelers moet gaan halen, dan, uh, ja, dan krijg je ook niet echt een team, denk ik. Maar ik denk dat uh, het beleid van uh, twee, drie jaar is uh, toen Morallag hier uh, kwam. En ik, de, ik denk dat het daar al een beetje ingezet is. Als je nou met zo'n ploeg zover komt, aan het begin van de seizoen, zegt iedereen. Dat wordt niks. Je, je, jullie waren bij wijze van spreken al gedegradeerd. toen we moesten nog een, de aftrap nog beginnen. Ja. En dan sta je nu, ben je inmiddels uh, opgekomen, want je krijgt een nieuwe ranglijst naar de zevende plek. Wat, wat zegt dat? Ja, dat zegt dat we een uh, ongelofelijk seizoen, denk ik, meemaken. En, uh, ja, dit, uh, ja, je moet ervan genieten. En, uh, we gaan nu nog twee finales tegemoet en uh, dan gaan we vol aan de bak. En uh, dat zijn die kansloos, denk ik. Toen jullie begonnen tegen Twente was er zoiets van uh, een beetje de Olympische gedachte. Leuk, deelname, leuk. We staan in de linkerij. Het is al goed. Ja. Maar nu is die finale. Volgens, ja. mij, volgens mij is het anders. Ja, klopt. Ja, dat krijg je dan, Als je dan uh, Twente uitschakelt, dan krijg je direct uh, andere gedachten, denk ik. Ja, en, uh, ja, Twente was natuurlijk niet echt goed doen. Uh, we hebben ze twee keer in dit seizoen gehad en toen hebben we van de mat getikt. En dan kon je wel merken dat bij hun uh, de klad erin zat. Maar ja, dan, dan uh, moest je ze uitschakelen. En, uh, dat hebben we gewoon goed gedaan. En nu gaan we naar Vitesse. En uh, die hebben we hier thuis en nog gewonnen. Uit wel uh, 4-0 verloren volgens mij. Maar ja, ik denk dat we wel een kansje maken. Dus... Kan je je voorstellen uh, RKC in Europa League? Ja, het moet niet gekker worden. Maar uh, ja, wat ik zo'n lote ansie, lijkt me op zich wel leuk. <lacht> en weg, hoor. <lacht> en het maar ja, het is gewoon leuk als je die begroting al naast elkaar neerlegt, denk ik. Dus uh, <lacht> nee, maar we, we, ja, we blijven dromen. Het is half een dromen, denk ik. En na twee finales, dan uh, ben je moet, er gewoon. Dat moet goed zeggen, 180 minuten. Ja, ja, 180 minuten. 180 minuten vlam, en dan, uh, ja, dan kan het zomaar een uh, leuk feestje worden, denk ik. In ja, Rico Drost was dat in gesprek met Rob Fleur. De thuiswedstrijd tegen Fitness begint uh, morgen om half vijf. Straks meer over de promotie-degradatie-playoffs.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 Went in nine years and I still don't know what I want Looking for love outside the same Chinese restaurant I can still see a climb in the cab and out the rain I can see her roll down my window to sell Everybody Biden. wants to be famous Pie. I want a key to a city and a girl with my name on a dime why why can't I have those things the things that fame brings, even if it ends in 15 minutes everybody wants to be famous live out their lives in the heat of the sun be a someone you see a chance and you take En everybody wants to be famous. De beslissende playoff-wedstrijden om promotie-degradatie... het zijn morgen en zondag voor de vier overgebleven clubs... de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. En toch zullen vier spelers niet in actie komen... omdat ze spelen tegen de club... waar ze een contract voor volgend seizoen hebben gesloten. Bij Sport zitten Guus Joppen en Jeffrey Altheer op de tribune... tijdens de twee wedstrijden tegen VVV. Coach Hans de Koning nam nou een besluit toen hem duidelijk werd... dat Joppen en Altheer twijfelden of het wel zo slim was om mee te doen. Die jongens hebben het absoluut niet ongevraagd. Dat gevraagd. Is, dat is gewoon het uh, gegeven, dat is gegroeid. Uh, afgelopen zondag was het... Uh, in de 91 minuut was uh, Cambuur door. Dus uh, uiteindelijk was dat voor ons uh, een prima... Hè, want we wisten natuurlijk wat eraan zat te komen. Nou, het is niet zo. Dan krijg je VVV en iedereen kent de, kent de situatie op dit moment. En daar hebben we maandagochtend over gepraat. Zo, Guus Joppe en, en Jeffrey en, en ik. Daar hebben we gezeten van, wat is jullie gevoel? Nou, hun zeggen, ja, het is gewoon een, zo dubbel. We kunnen het nooit ergens goed doen. En uiteindelijk hebben we gezegd, joh, neem het mee naar huis. En dan komen we de woensdag op terug, hè. ook naar de groep toe uh, bekendgemaakt. dat we daarop zouden terugkomen. Nou, uiteindelijk heb je dan, uh, vanmorgen komen ze binnen en hebben ze toch zo van, ja, het, het blijft dubbel. Nou, wij ook gezegd als staf zijn. Dat als je maar enige twijfel kent, dan moet je niet oversteken, want dan word je aangereden. Nou, dus uiteindelijk hebben wij gezegd van, joh, laten we nou zo doen dat we uiteindelijk eh, vandaag dat je niet bij de groep bent, hè, want zo is het dan ook, en uiteindelijk zorgen dat we maandag eh, met z'n allen feest kunnen vieren. Dus eh, dat is de insteek. En als trainer zit je toch eventjes met de gebakken peren? Nou, ik heb eh, zelden dat ik niet goed slaap. Want uh, één, door de vermoeidheid. En twee, dan, uh, dan, dan kan ik dingen van me afzetten. Maar ik heb er wel een, uh, een paar uurtjes van wakker gelegen. Hoe je, daar, uh, ja, hoe, hoe je het in moet vullen. En, en zondagavond wist ik natuurlijk al dat dit eraan zat te komen. Dan zit je hier zondag na de wedstrijd nog even met elkaar. Ja, wat moeten we doen als we de stappen? We wisten ook wat verschorsingen we hebben hè? Met, uh, met Haastroep en, en Kraslaukas. Nou, uiteindelijk dan weet je eigenlijk al wat je, wat je wil. En als het dan anders zou uitpakken, nou oké, okay, is dan makkelijk in te vullen. Maar je hebt er wel hoofdbrekers over En uiteindelijk hebben we het vanmorgen met z'n door, door, ja doorbroken. Want, om dat even duidelijk te maken, het zijn belangrijke spelers voor je. Met die twee schorsingen er nog bij, er moet ook niks geks meer gebeuren. Nee, het zijn gewoon vier sterkhouders. Hè? Want we hebben in de afgelopen uh, maanden, vanaf januari tot en met nu, hebben we één keer verloren. Dat was van Cambuur. He, dat was dan omdat we feest hebben kunnen vieren. Maar de periode, dat was even te veel. Maar uiteindelijk eh, hebben we constant eigenlijk met, met, met dezelfde basis kunnen spelen. Eentje weg, ander erop. En, en zo is het constant weer het volk Dus dat is gewoon kwaliteit. Ja, en dat is nu ook wel wat op het veld staat. Er is helemaal niks mis mee. Alleen, we worden wat dunner met, met, ja, met als we zouden moeten gaan wisselen. He. Want het zijn jongens die dan of net nog aan de blessure komen. Of dat ze er tegenaan zitten, maar nog niet helemaal klaar zijn voor zulke grote wedstrijden. Dat heb je bij Eindhoven gezien. He. jonge jongens die er toch nog vreemd tegenaan kijken. Dat hebben wij nu ook. Maar ook okay, we zullen morgen... Hè, het is om half drie het is een mooie wedstrijd. En die gaan we ervan maken. Hans de Koning tegen Angelo Tewiel. En bij Den Bosch hebben ze dus hetzelfde probleem. De ploeg begint morgen aan die tweeluik tegen Willem II. En dat is nou net de ploeg waar Kees van Buren en Jordans Peters hebben getekend. Net als de Koning besluit ook FC Den Bosch-trainer Alfons Groenendijk om in te grijpen. Nee, goed. Uh, ik heb natuurlijk met beide spelers een gesprek gehad... En... Ja, dan zie je wel aan die spelers, omdat je ze heel goed kent, dan zie je wel die twijfel in de ogen. Nou, dan moet je als trainer moet je, moet je gewoon een knoop doorhakken. Nou, ik heb dat overlegd hè, met Fred, onze technisch directeur van der Hoorn. Fred van der Hoorn. Prima directeur trouwens. Maar dan hebben wij dat overlegd. En, uh, ja, goed, dan zijn we er samen uitgekomen en hebben gezegd van nou oké, okay, dan moeten de jongens gewoon in bescherming nemen en dan gaan ze niet spelen. Zie je dan iets van opluchting bij de jongens? Van nou ja, we kunnen anders inderdaad niks goed doen. En voor de ene partij niet, maar ook niet voor de andere? Nee, dat klopt. Het is een, voor de jongens is het een onmenselijk verhaal. Ik bedoel, het zijn sportmensen. In hun hart willen ze natuurlijk het liefste spelen. Maar ze kunnen het inderdaad nooit goed doen. Elke bal ligt onder een vergrootglas. Elke speler kan een fout maken. Nou, dan zal er gedacht worden aan opzet. Er spelen gewoon ontzettend veel belangen. En ja, wij moeten daar goed mee omgaan. Dat hebben we ook gedaan. En, we hebben ook hele goede jongens achter de hand. Dat hebben we steeds gezegd het hele jaar. Hè, we doen het niet met elf spelers. Nou, uh, prima. En uh, ik weet zeker dat die jongens van mij die er morgen moeten staan. Die zullen er ook staan. Hans de koning uh, die, uh, kost dat wat hoofdbrekens. Hij zegt dat kost me ook wat nachtrust. Want ja, ik ben gewoon vier belangrijke jongens. Twee schorsingen en deze twee erbij. Ja, hij heeft natuurlijk niet zo'n hele brede selectie. Hoe zit dat hier? Nou, wij, uh, wij hebben een goede groep. En, uh, ja, ik werd gewoon weer wakker uh, door de wekker vanmorgen. En, uh, anders had ik er waarschijnlijk nog gelegen. Want dat is best lekker als je een uurtje kan blijven liggen. Maar nee, ik heb er geen last van. We zijn ontspannen. De groep is, is fit verder, is scherp. En ja, zal morgen die finales gaan spelen. En, en zondag uiteraard. Dus dat zal over twee wedstrijden gaan. En uh, ja, wij, wij zijn er klaar voor. En we, ik, ik vind het heerlijk hè, dat we hier gekomen zijn. Want daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. En dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Alfons Groenendijk, de trainer van Den Bosch. En dan de droom van Tilburg. Die droom. Ja, dat is natuurlijk een uh, terugkeer in de eredivisie. Uh, voetbal op, uh, eredivisie. Voetbal op het kortst mogelijke termijn. Zondag kan het zover zijn als Willem II erin slaagt... om Den Bosch in twee duels te verslaan. Een jaar lang zag het er niet naar uit... dat dit moment er ook zou komen voor Willem II. Het afgelopen seizoen was namelijk verre van goed. Eerst qua voetbal en daarna qua punten. U hoort de trainer, Jurgen Streppel. We zijn inderdaad uh, voor de winterstop goed begonnen... Qua resultaat, maar qua voetbal uh, niet. Het kon zo niet langer doorgaan, vonden wij. Dus uh, toen hebben we een aantal maatregelen genomen. Nou, Daarna werd, werd het voetbal stukken beter, maar de resultaten niet. En in het eind gaat dat samen, dus uh, ja, we zijn op de goede weg. En nu, Den Bosch, is dat een meevaller of een tegenvaller in de finale? Ja. ja. Ik heb geen idee, dat kan ik je al zondagmiddag vertellen. <laughs> ik heb geen idee. Ik heb even naar de resultaten gekeken. Het is de ja. enige ploeg waar jullie twee keer van verloren hebben. Ja, ja, ja, dan kun je er niet vier keer van verliezen, zou je zeggen. Maar dat is nou net geen zekerheidje voor de Tilburgers. Volgens aanvoerder Arjan Swinkels is er geen beter moment denkbaar om Den bos te treffen. Ik denk het wel. Ik denk uh, dat het vertrouwen groot is. En als je ziet dat je de laatste elf wedstrijden altijd één keer scoort... En uh, dan nooit meer dan één tegen krijgt, nou, dan denk ik dat je een best aardige vorm hebt staan. Arjans Winkels is de man met de krullen achterin bij Willem II. De man van de rode kaart een seizoen terug in de Eredivisie. Hij vertrekt naar Lierse SK in België volgend seizoen. Want hij had geen zin meer in Veendam uit in dergelijke wedstrijden. De mogelijkheid was er gewoon dat ik zekerheid had om op het hoogste niveau te gaan voetballen. Uh, in een andere competitie met nieuwe clubs. En, uh, ja, het leek mij wel een heel mooi avontuur. En, uh, op het moment dat je onzekerheid hebt hier en je daar zekerheid kan krijgen... en je even emoties uitschakelt, dan is het denk ik uh, daarna een, uh, een makkelijkere keuze om die te maken. Je had er geen rekening mee gehouden dat dit eventueel... dus jullie nog serieus de finale zouden spelen voor een plek in Eredivisie? Oh ja, nou, dat weet ik niet. Ik denk dat wij uh, het hele seizoen hebben gezegd... dat wij bij, uh, bij de eerste vijf willen eindigen. Op het moment dat je bij de eerste vijf eindigt, dan, uh, dan zit je al in de halve finales. En, uh, we hebben het uh, wat even lastig gehad voor en uh, net uh, na de winterstop, Maar ja, de laatste serie was gewoon heel goed. En, uh, ja, dan word je vijfde. Maar, ja, dan weet je dat alles kan. En ik denk ook dat uh, tegen Sparta dat, uh, ja, dat we de eerste wedstrijd wel verdiend gewonnen hebben. In de tweede, uh, in de tweede wedstrijd hebben we gewoon heel veel geluk gehad. Maar, ja, dat, zijn die wedstrijden, dat zijn aparte wedstrijden waar alles kan gebeuren. En, uh, dat geldt ook weer voor deze twee wedstrijden. Dus, uh... Ja, we gaan het wel gewoon zien. Den Bosch is de enige ploeg die Willem II dit seizoen nog geen treffer gunde in de onderlinge duels. We hebben thuis hier, moet ik eerlijk zeggen, was een hele matige wedstrijd van onze kant. Den Bosch speelde toen goed, 3-0 verloren, kansloos. Uit hebben we in de laatste minuut een penalty gekregen, waarbij wij in die wedstrijd, het was een hele rommelige wedstrijd. Heel koud was het, kan ik me nog herinneren. En hebben wij denk ik wel de beste kansen gecreëerd. Uit uh, situaties, daar zijn we heel gevaarlijk in. Maar, maar, maar we scoorden niet, dus uh, inderdaad, we hebben er nog niet tegen gescoord. Maar uh, dat geeft ook meteen aan dat uh, de Mos voor ons een hele moeilijke tegenstander is. Maar uh, dat er ook zeker mogelijkheden, li mogelijkheden liggen voor ons. Wat maakt ze moeilijk? Ik denk dat het uh, een goed georganiseerde ploeg is die veel uh, druk zet over het hele veld. En uh, zeker met een aantal jongens op middenveld, uh, jongens die veel diep willen gaan. En uh, dat zij daar in de counter ook heel uh, sterk kunnen zijn. En, dat is wel een beetje de kracht, denk ik. Als je ook kijkt naar wat, wat zij gedaan hebben met doelsaldo, dan dus krijgen gewoon heel weinig doelpunten tegen... omdat ze gewoon, organisatorisch gewoon heel goed staan. Ja, en voor ons is dat uh, de, op, de taak om die, die muren een beetje te slechten... en kijken of we daar een paar keer kunnen prikken. Want hoe gaan jullie dat doen in deze twee wedstrijden? Waarom zijn jullie de betere? Nou ja, waarom wij de betere zijn, uh, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het vooral van de moment van de dag... of de vorm van de dag afhangt. En... Op het moment dat je de laatste elf wedstrijden naar elkaar kijkt... dan denk ik dat wij een betere serie neergezet hebben dan Den Bos, En dat we daardoor misschien iets in het voordeel zijn. En ja, Den Bos heeft al twee wedstrijden er meer op zitten in de nacompetitie. Waardoor die misschien toch iets vermoeider zijn dan wij. Maar alles zal afhangen gewoon van, van morgen vanaf, vanaf half, half heen. En dan uh, moeten we het zelf doen. Arjan Swinkels was dat in gesprek met verslaggever Frank Wilaert. Den Bosch tegen Willem 2 morgen half 1. En Helmond Sport VVV morgenmiddag aftrap half 3. Arjen Robben had u nog te goed. Uh, gaat hem niet worden. In de aanlopen naar de Champions League finale uh, hoort u die ongetwijfeld zaterdag. wil nog even dat Fenerbahce voor de eerste keer in 28 jaar de Turkse beker heeft gewonnen. Nummer 2 van de nationale competitie won van Bursaspor met 4-0. Alex Sousa was de grote man. Uh, bij alle treffers was hij betrokken. En de vierde maakte hij zelf. Veen wint dus de Turkse weken. Dat was het voor nu. Morgen weer een NWS langs de lijn. Graag tot dan. Zo meteen in het oog met Kees Grimbergen. Dag. Dan kom je tot twee dingen. Two angles. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. In twee dingen te gast professormeester Pieter van Vollenhoven. Weet u wat ik zo aardig vind? Deze vogel laat via dit geluid weten dat hij er zit. In de eerste Nationale Vogelweek praat hij over zijn grote liefde voor de natuur. Ik vind het een fantastisch geluid. Op Hemelvaartsdag. Professormeester Pieter van Vollenhoven. Morgen tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.